Joris Tubenitski met het NOS-journaal. Voor het grootste deel van de patiënten met een auto-immuunziekte... werken de coronavaccins prima. Dat zou blijken uit de eerste resultaten van een landelijke studie... door onderzoekers van het Amsterdam UMC en Bloedbank Sanquin. Het is volgens de onderzoekers goed nieuws voor honderdduizenden patiënten... met bijvoorbeeld reuma, long- of nierziekte. Tot nu toe werd aangenomen dat zij door het gebruik van afweerremmers... minder goed op de vaccins reageren... Maar de studie suggereert nu dat dit alleen geldt voor maar enkele van de medicijnen. In Breda is vanochtend een bouwkraan omgevallen. Volgens de politie is daarbij iemand van grote hoogte naar beneden gekomen. Diegene was aanspreekbaar en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend waardoor de kraan in Breda kon omvallen. Vandaag is er opnieuw een demonstratie van de evenementensector. Onder de noemer Unmute Us gaan mensen in tien steden de straat op. Vorige maand was er ook al een demonstratie van de evenementensector... en daar kwamen toen ruim 70.000 mensen op af. De advocaat van Jos B. wil de publicatie van een boek over de zaak Nicky Verstappen voorkomen. Hij spant daarom een kort geding aan tegen de makers, twee rechtspsychologen. Die kregen van advocaat Roethoff inzage in het strafdossier... op voorwaarde dat er alleen met zijn toestemming over, wocht, over mocht worden gepubliceerd. Roethoff heeft de tekst gezien, stelde wijzigingen voor... maar die werden niet allemaal doorgevoerd. Jos B. is veroordeeld tot ruim 12 jaar cel... voor het misbruiken en ontvoeren van Nicky Verstappen... met de dood tot gevolg. Het weer, er trekken flinke wolkenvelden over het land... waaruit vooral vanmiddag enkele buien vallen. Het wordt maximaal 21 graden... Morgen lokaal nog een enkele bui. Op de meeste plaatsen blijft het overwegend droog. En opnieuw wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De A2 van Amsterdam naar Utrecht. Daar zijn weer twee van de vijf rij rijstroken vrij... na dat ongeluk vanochtend vroeg bij Vinkenveen. Het levert hier wel op dit moment zo'n 20 minuten vertraging op. En tot zover de verkeersinformatie.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 Dit was uh, Saint-Mieux met 1992. En wij hebben aan de telefoon, als het goed is... Gracia Diaz? Ja, Grace Diaz. Oh, Grace Diaz. Oh, sorry. Ja, zie je, staat het weer verkeerd hier. Dat was vorig jaar volgens mij ook al een keer gebeurd. Maar goed, maakt niks ah. uit. Grace, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, uh, het Jeugdfonds Sport en Cultuur... En uh, er is nu weer een, uh, een actie van het Jeugdsportfonds. Ja, we hebben een, uh, een campagne opgestart. Uh, want het nieuwe seizoen is begonnen. En uh, we merken dat uh, eh, ondanks uh, het toch wel heel wijd uh, overal bekend is... dat uh, sporten heel belangrijk is op het moment voor kinderen. Naar aanleiding van corona. ja. Uh, ja, kinderen moeten voldoende bewegen, dat houdt ze gezond. Uh, Merken we toch ook wel dat er uh, wat, wat mensen zijn die nog aarzelen om een aanvraag bij ons te doen. En uh, ja, dat is natuurlijk jammer, want we helpen zoveel mensen, uh, Nederlandwijd uh, helpen we heel veel mensen. Uh, en voor aanvragen doen hoeft er natuurlijk helemaal geen drempel te zijn. En Dus juist nu, het sportseizoen begint... en het uh, cultuurseizoen hebben ze... laten we het zo laagdrempelig mogelijk maken. En dat doen we door te zeggen van... joh, bel gewoon als ouders... of uh, laat er een terugbelverzoek achter. Dat is ook prima. Dat kan op www.kiesenclub.nl. Ja. En dan nemen wij het over. Dus dan nemen we je mee... Uh, de route van de aanvraag door. En ja, dat maakt het allemaal laagdrempeliger voor mensen om mee te doen. Ja, uh, nou zullen ongetwijfeld de scholen ook meewerken hieraan? Ja, ja. We hebben uh, een heleboel hele goede intermediairs... tussen personen uh, die ouders helpen om de aanvraag te doen in Zandvoort. Nou, daar uh, zijn de scholen zijn daar een belangrijk onderdeel van het sociaal wijkteam, pluspunt weet mensen heel goed uh, door te voeren, Team teamsportservice, uh, vluchtelingenwerk. En eigenlijk is het zelfs zo dat zelfs alle clubs uh, en aanbieders uh, sport en cultuur uh, daar ook uh, een, een hele mooie hand in hebben. Uh, en wij hebben gewoon gezegd van, weet je, uh, nu het seizoen begint, laten we het gewoon nog makkelijker voor ze maken. Laten we het gewoon eens proberen, gewoon een telefoonnummer bellen, in plaats van uh, naar een plek toe moeten gaan om een aanvraag te doen. En dat heeft er misschien ook wel een beetje mee te maken... dat heel veel mensen weten die weg al te vinden. Uh, sommige mensen ja, die hebben toch ook nog een beetje een, beetje een drempel, voelen ze. Ja. Ja, dat heeft uh, soms ook wel te maken met schaamte. Maar ja, juist in deze tijd, in coronatijd, heeft iedereen het moeilijk. Ja. En zou die, zou die, uh, Is het eigenlijk gewoon helemaal onnodig... Ja. Nou ja, kijk, uh, het, is, het is natuurlijk zo dat uh, uh, inderdaad wat je zegt... Uh, door de coronatijd zijn er mensen uh, ook financieel wat in de knel komen te zitten... die dat nooit hadden kunnen bedenken dat ze dat ooit zou overkomen. Ja. En uh, ook voor die mensen is er natuurlijk vaak wel een drempel. Want ja, dat, dat ben je niet gewend om, om hulp of om steun te vragen. Dus uh, dat, dat vinden ze best wel uh, ingewikkeld of lastig. Um, zijn er ook nog andere manieren om in contact te komen met mensen... die, nou ja, die dat kleine duurtje of dat kleine steuntje in de rug nodig hebben... om uh, te vragen om hulp? Ja, uh, ik denk dat uh, onze samenwerkingspartners in Zandvoort uh, best wel veel aandacht besteden aan het Jeugdfonds. Mensen daarop wijzen. En zo'n campagne, zoals ze nu doen... Um, Zorg ervoor dat het gewoon wat vaker zichtbaar is. We liggen bijvoorbeeld in Zandvoort. Liggen er folders en flyers en posters hangen er bij de Dirk van de Broek. Ja. Dus dat, zijn, dat is een dagelijkse plek waar mensen vrij makkelijk even binnenlopen. En uh, um, we hebben ook. ...plekken waar het geplakt is, zodat mensen het ook wel gewoon zien. En we proberen op social media, proberen we natuurlijk ook zoveel mogelijk rumoer te maken ervoor. En vragen ook onze intermediairs om de boodschap zoveel mogelijk te verspreiden. Het is gewoon heel erg zonde als kinderen niet mee kunnen doen. En het is al heel vervelend dat ze binnen zitten, dat ze steeds meer op de bank hangen... ...dat hun vriendjes minder vaak zien... En we hebben allemaal zo'n lastige tijd gehad dat het gewoon heerlijk is om een plek te hebben om naartoe te gaan, ja. om een club te hebben uh, waar je nieuwe vriendjes ontmoet, wat afleiding te hebben, maar ook gewoon doen wat je leuk vindt en daar gewoon beter in worden. Dat is, voor elk kind is dat zo versterkend en uh, ja, zo uh, blijmakend. Ja, dat, uh, ja, ik denk dat die ouders die gunnen dat hun kinderen ook wel. Ja. Maar het is inderdaad wat jij zegt, uh, als je het niet gewend bent, maar ook als je het wel gewend bent. Um, we hebben natuurlijk ook wel een wereld waarin, uh, waarin het soms niet altijd makkelijk is om te laten zien of toe te geven dat je, uh, dat je het gewoon niet breed hebt en dat je soms de eindjes echt aan elkaar moet knopen. Ja. Maar, maar uh, er zijn zoveel goede instanties en ook zoveel lieve mensen die je daarmee kunnen helpen in Zandvoort. Ja. Dus het zou zonde zijn om jezelf en je kind die kans te ontnemen. Of zeg maar niet te gunnen. Ja. Nou ja, dat, dat is het. Hè. Je, je, de, de drempel van de ouders uh, die is dan bepalend voor het wel of niet mee kunnen doen aan sport en cultuur. Want laten we vooral die cultuur niet vergeten. Hè. Er wordt nee. vaak een, een focus gelegd op sport. Maar, uh, uh, wat, wat is, uh, zeg maar wat valt in de cultuur? Ballet valt in de cultuur? Ja. Dus alles wat met dansen heeft te maken... en dat kan ballet zijn tot breakdance en alles wat ertussen valt... Um, maar ook muziek maken en tekenen en ja... Als je kijkt naar sport, hebben we tijdens de sportronde ook al meegemaakt, hè, hoeveel, uh, hoeveel aanbod er is in Zandwoord, en hoeveel leuk aanbod er is in Zandvoort. En uh, ja, voor mensen hoort dansen daar heel automatisch bij. Maar je kunt uh, in Zandvoort kun je natuurlijk ook prima leren piano spelen, uh, uh, gitaarles nemen. En uh, er is zo ontzettend veel uh, te doen. Ja, en dat, en, dat valt allemaal en... onder dat stukje, dat kopje cultuur. Ja, en voor sport kunnen we 225 euro per kind per jaar bij betalen. Ja. En uh, of betalen. En voor cultuur is dat 450 euro per jaar. Ja. Dus ja, daar, daar is meestal binnen is daar wel wat te doen. En anders uh, zullen ouders misschien wat bij moeten betalen. En soms zijn daar ook wel weer wegen voor te vinden. Maar de, het scheelt enorm. Het scheelt ja, enorm. ik vind het uh, ik vind het best een. Uh, een behoorlijk bedrag, hè? als je als je dat bekijkt, ja. uh, en dat zal ongetwijfeld wel gebaseerd zijn op de gemiddelde kosten die er zijn bij een sportclub. En die andere de, de kosten die je hebt voor een ja. instrument, inderdaad. Hè? Want daar zit. In dat bedrag is er uh, nog ruimte voor de attributen, heb ik begrepen. Ja, het is, uh, nou, het is dat is het totaalbedrag. Dus uh, ga je bijvoorbeeld dansen... en heb je nog 85 euro over... binnen het uh, maximum van 450 euro... dan kan je nog een danspakje kopen. Ja. En als je het dan bijvoorbeeld hebt over instrumenten... Uh, muziekles is in het algemeen... Uh, um, ja, wat, wat minder voordelig om te doen. Maar wat we dan proberen is... we hebben een samenwerkingspartner... en dat is uh, Stichting Leerorkest. Uh, als je opgeeft... Um, dingen als uh, hoe oud je kind is en, en dergelijke. En, en je kunt doorgeven waar je woont. Dan kunnen wij uh, je in contact met ze brengen. En het kost 25 euro. En dan uh, geven zij een instrument in bruikleen. Oh. Het is zelfs zo dat ze het nog bij je thuis brengen ook. <laughs> Nou, dat is wel heel bijzonder. Ja, ze komen niet met een hele piano, nee. een keyboard of zo. Dat... <laughs> en het zijn natuurlijk niet, zijn natuurlijk niet allemaal uh, nieuwe spullen. Eh, want ze zijn vaker gebruikt. Maar het is natuurlijk heerlijk dat je ja. iets hebt. En, en om te starten gaan, is dat okay. natuurlijk altijd goed. Ja, zeker. Uh, je, zeker je, ja. Je, je begint ook te fietsen op een, op een oude fiets, zeg ik altijd. Je moet het leren op een oude fiets. Ja, en het zijn geen slechte dingen. Nee. Het is... Het is uh, soms is het gewoon fijner als iets ook een beetje ingespeeld is. Dus ja. wat dat betreft, uh, ja, denk ik. En er wordt veel gebruik van gemaakt. Uh, we hebben natuurlijk uh, ook uh, een New Wave in, uh, in Zandvoort. Ja. En alle uh, docenten die daar lesgeven. die werken in principe ook samen met het Joog van Sport en Cultuur. Ja. Kijk, met, die, met de actie zeggen wij eigenlijk gewoon. Um, als je toch, een soort, toch nog een soort van serne voelt of een drempeltje voelt om naar school te gaan, tegen de juf te zeggen of um, um, bij een sociaal wijkteam direct zelf naar binnen te stappen, dan kun je natuurlijk gewoon dat nummer bellen en dan zorgen wij ervoor dat het ergens komt en die pakt het op en die belt je op en die zorgt ervoor van nou we doen de aanvraag gewoon even samen. Ja. En uh, ja, dat geldt dat voor mensen soms. Nou, uh... Is bijvoorbeeld zwemmen. Ik weet niet, is er nog schoolzwemmen trouwens? Bestaat dat nog? Uh, nou, uh, uh, ik, dat weet ik eigenlijk niet voor wordt, maar ik denk het niet. Uh, wij werken in ieder geval samen met Center Park. Ze hebben echt wel een hele fijne regeling mee. Uh, dat, dat kinderen, dat we ervoor zorgen dat als ze daar op zwemles gaan, kinderen zo goed als. Uh, elk jaar gewoon een voljaar zwemles kunnen krijgen... en dat dat vergoed wordt. Ja. En dat doen we met hulp van Centerparks... en dat doen we met hulp van de gemeente Zandvoort. En dat, uh, uh, ja, dat is heel erg fijn. Dat is heel erg fijn. En we merken ook dat er goed in meegewerkt wordt. En er wordt zelfs uh, uh, voor de zwemlezen uh, die kinderen hebben gemist vanwege corona... Uh, ja, helpt Centerparks... Uh, Juist voor, voor onze kinderen, om te zeggen van nou, we schuiven dat een beetje op. Hè, dus dan blijft er ook nog wat geld over. En dat voor het andere jaar meenemen. ja, ja. ja. ja. ja dus eigenlijk het, het, is het interessant voor is, is zwemmen, vind ik heel goed geregeld. Nou, dat ja. is ook heel belangrijk. Want tenslotte wonen we aan een heel groot zwembad. En ja, ja. Uh, is, is het. het, uh, het Bewust, de bewustwording van kinderen van die zee en uh, wat die zee kan doen en uh, dat ja. je kunt zwemmen is natuurlijk heel erg belangrijk. Ja, dat je jezelf even helpt. En een paar jaar geleden, een jaar of vijf geleden of zo was het anders. Toen hadden kinderen hadden ons budget van 225 euro en dan gingen ze drie of vier maanden zwemmen en dan was het op. Ja. Ja, en dat noemen wij dan water naar de zee dragen. <laughs> ja. Want, ja. Dat is geld, eigenlijk geld uitgeven en kinderen leren net niet en ze moeten elk jaar weer net opnieuw beginnen. Maar het is he daarom heel mooi dat in Zandvoort er zoveel partijen zijn die goed meedenken met over, over hoe je, kan je Zandvoortse kinderen nou kan helpen. Ja. Um, ja, eigenlijk perfect. Mooi, ja. zeker mooi. Nou ja, ja, ja. Uh, de aanvragen hiervoor, uh, voor de hulp, die kunnen het hele jaar worden ingediend. Hè? Ja. Dus, dus, en de, ja, het hele jaar kunnen ze daar gewoon voor terecht op school... of bij het sociaal wijkteam, of bij vluchtelingenwerk... of bij team sportservice. En uh, dan zijn er nog meer, uh, nog meer plekken waar ze terecht kunnen. Uh, maar tot 30 september mogen mensen ook nog eventjes bellen... om geholpen te worden in z'n telefoon. Ik ja, gegeven. goed idee. Dat is 088. En dan 88... 0088 maar ze kunnen ook kunnen ze kijken op kiezenclub.nl ja. en een terugbelverzoek achterlaten. Ja, en, en uiteraard is er ook via jeugdfonds cultuur.nl altijd alle linken te vinden die overal naartoe gaan en ook naar Haarlem en Zandvoort. Uh... Ja, en voor Haarlem en Zandvoort is het dan cultuur.nl en dan schuine streep Haarlem. Ja. En, dan, uh, en daar valt Zandvoort weg. gewoon onder, hè? Ja, ja zeker. Het ja. Ja. is voor ons, is dat uh, allebei even belangrijk, Haarlem en Zandvoort. Ja. ja. Uh, scouting valt er ook onder, onder sport? Ja, dat was ik bij de Sportronde was ik daar nog even langs gegaan. Uh, uh, dat was bij Stella Maris. Ja. Een ja, hele leuke club. Je hebt natuurlijk de Buffalo's, heb je ook nog. Ja. En uh, ja, dat valt er ook onder en dat viel al altijd onder sport. En we gaan het veranderen in, uh, in uh, cultuur. Dus eigenlijk is het iets waarvan je denkt, valt het nou onder het een of valt het nou onder het ander? Ja. Maar we merken ook wel eens dat, dat kinderen daar net wat geld, uh, budget tekort komen met die 225 euro... En dan uh, zeggen, we, zeggen we van nou, laat het onder cultuur vallen. Heb je en net dan... iets, iets ruimer ja. budget? Ja. Net wat ruimer budget. En dan kunnen ze soms ook nog mee op de zomerkamp. Nou precies ja. hè? Want dat zijn natuurlijk dan de extra kosten. Ik bedoel, Behalve het feit dat ze kleding uh, nodig hebben. Ja. Wat natuurlijk wat kost. En kinderen groeien. En groeien vooral uit hun kleding. Zodat ze. Ja. Maar wel, er wordt daar geloof ik ook onderling wel wat uh, gedaan, hè, met kleding, dat, dat ze zeg ja, maar. Want... Wat... Als je een, een shirt een half jaar hebt gedragen, dan, dan is het natuurlijk niet versleten. En dan kan daar iemand anders natuurlijk ook heel blij mee worden. Ja, ja we geven, nu geven we wat meer ruimte. Dus dat is, uh, dat is fijn. Maar we merken sowieso uh, dat onze aanbieders daar ook heel erg in meedenken. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar dansen. Uh, dan, dan zeggen ze ook wel eens van, ja, wat kunnen we nou doen om te helpen? Hè? Want we kunnen natuurlijk wel zeggen van, joh, je kan het ook tweedehands op marktplaats vinden. Dat, dat is ook zo. Maar uh, ik zeg ook wel tegen aanbieders, joh, er wordt zoveel achtergelaten. Hè? Uh, Kijk maar is eens voetbal, Je hebt het met dansen, ja. je hebt het overal. Ja. En uh, ik heb mijn kinderen, heb ik zelf ook. Uh, uh, die, die hadden dan uh, turnen. En dat moest je elk jaar moest je weer een nieuw pakje kopen, want groeide er zo snel ja. uit ze draagt maar zo weinig. Dus tweedehands is natuurlijk helemaal niet erg. En nee. er zijn uh, veel clubs die bewaren gewoon kleding. En die zeggen, joh, ga daar maar even kijken. Ga maar kijken of wat er is. is. Ja. Oké. Okay. Um, Crees, wij uh, moeten afsluiten. Ik ga het telefoonnummer nog één keer roepen. 088-88-0088. Daar kunnen ja, mensen goed. naartoe bellen. En zich dan opgeven. En uh, dan wijst het zich vanzelf. Ik dank ja. je wel voor dit gesprek. Ik wens je veel succes met de clubactie. En wij spreken elkaar vast een volgende keer weer. Ja, oké. Okay. Jullie ook bedankt, hè. Okay. Fijne dag. Zelfde. Dag. dag. We gaan luisteren naar Miley Cyrus met Angels Like You. En daarna schakelen we over naar Jan Mabars. MUZIEK mm -hmm.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 verbinding uh, met uh, Jan Lammers. Uh, volgens mij gaat Pim het nu nog een keer proberen ja. om, uh, om Jan... We draaien, we, draaien, we draaien het volgende nummer even kijken. Wake me up before you go go van Wem. Is dat bij uh, nee. nee. een andere? Oké. Okay. Het reserve nummer. Dat is uh, Half Alive van Runaway. Kom. En dan zometeen uh, contact.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 Be. I'm seeing every acting page But I find that everything I am is everything I should be I don't need to run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 ik heb muziek nog steeds van uh... Jan. Ja, dankjewel, Jan. Ja. Goedemorgen Jan Lammers. Wat fijn dat we je aan de telefoon hebben, want. Uh...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 Nee, want zoiets, dat, dat, heb je echt, uh, ja, dat lukt alleen maar als je een fantastisch team hebt natuurlijk. En dat is, uh, en dat is heel fijn. Ja, nou dat team dat heeft zijn werk gedaan. Hè? Want ik, ik moet zeggen, uh, ja. het is haast met een militaire precisie gegaan, die hele operatie. En met name het vervoer ja. uh, met, de, met de spoorwegen, nou echt onvoorstelbaar. Ik ben zelf nog met de trein geweest en ik keek mijn ogen uit ja. hoe dat geregeld was. Onvoorstelbaar. Nou, ja, ik vind dat, ik, nou ja, ik vind het met name uh, hartstikke fijn. Om, omdat dit natuurlijk wel een, een evenement was uh, van, van je nek uitsteken. Ja. He, dat, dat begint natuurlijk uh, met, uh, he, met de gemeenteraad. He, die, die, uh, die natuurlijk uh, daar, daar toch ook achter moet staan. En uh, he, dan heb je he, bijvoorbeeld in het geval van Groenings die er ook achter stond. Nou, dat is ook een heel enorm moreel dilemma. Ja.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 die hun nek uit hebben gestoken. Dat is natuurlijk niet alleen het initiatief van Bernhard... met zijn kompion en daarna meerdere partners. Maar het is ook de burgemeester en de wethouders... die hebben allemaal hun nek uitgestoken. En daarmee schept dat een stukje verantwoording. Ja. En gelukkig hebben ze dat in kunnen vullen. Dus daar ben ik heel trots op. Ja. Heb je dan, wanneer, wanneer het moment supreme is... de start die gaat beginnen...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 Waar Gijs van Ennett, Michel Blekenmolen en ik onder de aandacht werden gebracht. En Rob Slotenmaker. Ja. Voor ja, jaar Gijs en ik. En, uh, ja, dat was gewoon uh, superleuk en hartverwarmend om te zien. En ja, uh, uh, ik, ik, ik ben iemand die, die viert niet eens graag uh, zijn verjaardag. Omdat uh, dat, uh, je houdt niet van, uh, van, van, van, van uh, het feestvarken te zijn. <lacht> dus dit is ook altijd iets. Daar moet ik een beetje slikken. Daar word ik een beetje verlegen van. Maar. Uh, <lacht>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 Wij kunnen daar natuurlijk niet over oordelen of dat terecht of onterecht is, dat moet je gewoon accepteren. Ja. En het is fantastisch dat er mensen zijn die zich daar hard voor maken. Dus wij zijn daardoor wel keer op keer op de proef gesteld, we hebben al die proeven kunnen doorstaan. Zelfs vergunningen die afgegeven werden, die werden nog aangevochten ja. en ook die proeven hebben we allemaal doorstaan. Maar ja, per saldo maakt het ons allemaal gewoon wijzer. En het maakt uiteindelijk gewoon het evenement alleen maar schoner. En, en ik denk dat wij voor, uh, misschien hebben wij wel de meest duurzame Grand Prix uh, ooit gehad. Omdat uh, uh, als minder dan 2% met de auto komt en de rest fiets lopend of met de trein. Ja. En natuurlijk ook uh, over het team gesproken. Je kijkt dan even naar de NS en ProRail wat jij al aanhaalde. Ja weet je, het is gewoon een fantastische harmonie tussen al die organisaties.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 voelde ik mij uh, natuurlijk best ongemakkelijk, dus, dus, ja. uh, want wat, uh, ik denk dat we, dat we dolblij mogen zijn als Zandvoort, uh, dat, dat Robert van Overdijk, de, de, de directeur van het circuit Zandvoort, uh, dus die staan gewoon uh, dagelijks mee bezig. En uh, ja, die heb ik leren kennen gewoon als uh, een fantastische uh, kerel die uh, heel veel stressbestendigheid heeft en ook heel veel karakter, weet je. Ja. Ik ging op een gegeven moment natuurlijk in het voortraject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 Ja. En, en uh, dus dat, uh, dat vond ik uh, vooral achteraf uh, heel leerzaam om te ervaren. Nou, uh, we, we sidderen nog na van dit uh, fantastische weekend. En uh, jij bent ondertussen met je zoon onderweg naar weer een ander leuk evenement. We gaan je niet langer ophouden. Ja. Ik dank je wel voor dit gesprek. En uh, wij zien elkaar ongetwijfeld uh, in het dorp weer. Maak er wat ja, ja. moois van. Dank je Oké, okay. dag Jan. Ja, ja, dank je. Hoi. Dag, dag we luisteren naar uh, Wake Me Up Before You Go Go van Wem. En daarna gaan we naar Ronald Cassé. Wem een beetje ingekort, want wij willen praten met Ronald Cassey over de IVN-wandelingen. Anders hebben we niet genoeg tijd voor je. Goedemorgen. Goedemorgen met Ronald Cassey. Yeah. Wat fijn. Ja. Excursietijd. Ja. Ex excursie en wandelingen. Ja, klopt. Um, ik wil eigenlijk vooral ingaan op één um, excursie die. Um, echt voor, ja, vlak bij Zandvoort is, zeg maar, bij Parnassia. Ja. En uh, daarvoor wil ik wel even zeggen... ...dat er ook een Zandvoortse excursie gepland staat voor maandag. Uh, dan gaan we starten uh, bij het Visserspad, bij het fietstunneltje... ...voor de Zandvoort is wel uh, bekend, denk ik. Ja. Uh, dan gaan we een wandeling maken door het Wiesentengebied. Dat is een hartstikke leuke excursie... ...maar het slechte nieuws is dat die vol zit... Oh. Dus uh, ik zou zeggen... hou daarvoor wel eventjes onze site in de gaten... want ik denk dat we dat uh, nog wel een keer gaan herhalen. Uh, ja, je komt daar altijd wiesenten tegen... en dat zijn natuurlijk de grootste zoogdieren van Europa. Dus dat is wel indrukwekkend hoor, zo'n behandeling. Ja, dat en het, die beesten zijn ook heel indrukwekkend... want uh, ze zijn huge. Ja, ze zijn echt groot. <lacht> ja. Ja, het zijn eigenlijk, het zijn eigenlijk zo de bisons van Europa, zeg maar. Ja, ja. zeker. Maar goed, hij zit vol. Dus daar zullen een hoop zand voor dus meegaan, uh, vermoed ik. Uh, maar nou komt hij. We hebben ook uh, voor volgende week zondag. Die staat nog niet op onze site. Die zal waarschijnlijk morgen op onze site komen. Dus ik wil de luisteraars wel zeggen, hou dat goed. Houd in de het in de gaat. gaten. De IVN zuid-Kennemerland Kermland, even googelen. En dan komt hij erop. Dat is een kinderexcursie. Uh, en dat gaat over uh, korvissen. Oh. Uh, korvissen, dat is iets wat zandvoorters uh, moeten kennen. Hè. Dat is al eeuwenoude uh, manier van, van vissen op het strand met een sleepnet. Uh, je moet je eigenlijk voorstellen, zo'n kor is eigenlijk een soort hele grote patatzak. Zo'n ouderwetse puntzak. Hè. Het is, een, het is een, um, een, een fijnmazig sleepnet wat uh, ongeveer een anderhalve meter breed is. Ik denk een 2,5 meter lang. Uh, en daar zit een touw aan. Uh, met een, een, een dwarslat waar mensen uh, dat eigenlijk uh, tegen aanduwen en met een groep zo'n net slepen. En aan het net zelf, uh, wat in de zee ligt... Hè, want je loopt eigenlijk evenwijdig uh, uh, op het strand evenwijdig aan de zee... ga je gewoon in het ondiepe water ga je slepen. En uh, de begeleiding daarbij die zorgt ook nog... dat dat net niet te snel weer het strand opkomt... maar mooi evenwijdig aan het strand... Uh, blijft lopen, daar zit nog een speciale plank voor. En die hebben een waardbroek aan en zo. Maar het leuke ervan voor de kinderen is dat op een gegeven moment na een paar honderd meter trek je dat net, trek je op het strand en wat zit er dan in? En ja, dat, dat is, is natuurlijk spannend, het mooie. Hè? Ja, daar ja, ja. Ja, zitten natuurlijk allerlei kleine beestjes uh, vaak in. Hè? Er zitten krabbetjes in, en garnalen zitten erin en ja, allerlei zeker. andere. Soms ook hele kleine platvisjes die, uh, die ja. meegetrokken worden. Ja, alle vormen van platvis, hoor. tarbot, school, uh, schar, uh, you name it. Het, het, dat, kunnen dat ze dat, als ze zo klein zijn, die visjes ook al uh, dat onderscheid maken... tussen een schar en een, en een, uh, een andere platvis? Ja, kenners kennis kunnen dat wel. En het leuke is natuurlijk ook dat je... Uh, kijk, als je je oogst binnen hebt, zeg maar, uit het net... dan ga je op het strand met elkaar kijken wat het is... En daar kunnen ook visjes bij zitten, hè? Daar, uh, de, rondvisjes. Hè? Dus niet alleen platvissen, maar ook bijvoorbeeld uh, het kan zijn dat er zeebaasjes uh, in zitten... ...of spierinkjes uh, die naar komkommer ruiken. Uh, daar, kunnen, daar kan van alles in zitten. Dus, uh, en wat ook altijd heel leuk is, is als ja, uh, ja, mensen denken vaak dat het eieren van haaien en roggen zijn... Um, maar het zijn de kapsels, de eierkapsels. En die zijn ook altijd prachtig van vorm. Daar krijg je ook uitleg over. Oh, met, met, met, met zo'n lange punt eraan. Zo. Ja, met die, die punten en die krullen eraan. Ja. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, dat is wel leuk. Ik moet er wel eerlijk bij zeggen. Het, um, als je je opgeeft, hè, je moet je uh, opgeven. Als je googelt op onze website, hè, de IVN Zuid Kennemerland, Dan staat daar een link bij deze excursie. Uh, omdat hij ook binnen de grenzen van het Nationaal Park Zuid-Kermeland valt. Hè? Dat is onze samenwerkingspartner. Ja. En daar op die website van het Nationaal Park uh, moet je je opgeven. Er kunnen maximaal twintig kinderen mee. Uh, ouders mogen ook gewoon mee. Hè? Die tellen niet bij dat maximum van twintig mee. Oké. Okay. Um, dus het is wel zaak om het even goed in de gaten te houden. Uh, om je op tijd op te geven. Ja. Um, en ik moet er ook bij zeggen dat koren alleen goed gaat als de zee niet te ruw is. Dus nee, als precies. de zee te ruw is, dan moeten we het op een ander tijdstip doen. Um, Heeft dat dan, dan ook geen... met de windrichting te maken? Is ja, dat, uh... met name ja, windrichting, maar ook vooral golfslag. Als er echt heel veel branding is, kan je je ook voorstellen... Ja, dan hou je zo net eigenlijk niet mooi uh, op koers. Nee. Dus, dus dan, ja, dan, dan gaat de excursie op een gegeven moment wel weer door... maar dan gaan we een andere datum kiezen. En de mensen die zich opgegeven hebben dan... Um, worden staan. dan ook netjes gebeld. Die krijgen daar bericht van. Nou, hartstikke goed. Uh, ik zie ook dat er een hooien, plaggen en uitsteken... op plagproject Leiduin is. Ja, er staan uh, heel veel activiteiten op. Die vallen eigenlijk een beetje buiten ons uh, excursieprogramma. Ehm... Dat is um, uh, wel iets, dat kan je goed op de site bekijken. Er staan allerlei van dat soort uh, activiteiten staan erop. Hè? Uh, dus daar kan je ook opgeven via de site. En er staat ook ja. op de site precies wat je, wat je doet. Dat Leiduin is trouwens wel leuk. Dat is, een, een, dat is eigenlijk een weiland. Uh, ik doe daar toevallig zelf uh, met uh, Stichting uh, Noord-Hollands Landschap... Uh, inventariseer ik dat plantjes. Dat is een tijd geleden, is dat weiland zeg maar voor het Grote Huis is afgeplacht. Dat is al iets van, nou wat is het, acht jaar geleden of zo. En um, uh, omdat je dan weer op de oorspronkelijke bodem zit, uh, zijn daar weer allerlei uh, planten gaan groeien die er eerst niet meer wilden groeien. En oh. uh, uh, dat is echt wel, wel heel leuk. Ja, het is ook um, een soort onderhoud hè, wat, er, wat er gepleegd wordt ja, ja, door de dus mensen. Ik, en, ja, Want je kan gaan ook gaan echt ook, actief meedoen. Ja, ze gaan er ook echt hooien en zo. En um, uh, dat is ook nodig om uh, bepaalde plantsoorten weer um, uh, uh, de kans te geven om daar weer te groeien. Ja, nou ja goed. Dus je, je kunt dus alles doen. Hè. Je kunt meelopen met... Uh, met uh, ...excursies, maar je kunt inderdaad ook uh, meedoen met excursies. Met, ach, dat is wel bijzonder. Kijken, ja hoor, ze dus staan allemaal genoemd op de, op de website. We hebben ja. uh, die negentiende natuurlijk dat korre. We hebben ook een hele leuke, dus voor Zandvoort dus ook niet zo ver weg... Uh, ...bomen in de oude binnenstad van Haarlem. En dan ja. gaan we met name een aantal hofjes bezoeken. Uh, ook erg leuk. Uh, voor wat betreft die korre moet ik wel even zeggen dat het verzamelen is om half elf... Uh, duurt tot 12 uur. Dus de excursie bij Panassia. Half elf bij de strandopgang. Uh, ja, uh, maar ze moeten zich wel opgeven, hè? dat is wel ze belangrijk. Ze moeten zich wel opgeven, ja, ja precies. Ja. Ja. Hij staat er inderdaad en, nog niet op. Ik zit ondertussen even te kijken op de site uh, of dat hij erop staat. Maar dat moet nog komen, inderdaad. Dat, uh, dat gaat uh, waarschijnlijk morgen al gebeuren. Ja. En ja. Uh, die uh, oude bomen in de binnenstad die is ook erg leuk. Er kunnen 18 mensen aan deelnemen. Dat uh, is uh, op de kruising van de Witte Herenstraat en de Magdalena-straat. Uh, dat zijn eigenlijk twee kleine straatjes die achter de, de Natsolaan uh, liggen. Vlakbij de Nieuwe Gracht, zeg maar. Ja. Uh, daar gaan we allerlei, ja, vooral oude hofjes uh, bezoeken... ...waar ook vaak hele oude bomen staan. Dat is een erg leuke excursie. Dus, ja. uh, en Die moet opgegeven worden via ivnzk.stadsbomen.gmail.com Maar dat staat ja. ook op de website. Ja, precies. Als je naar de IVN gaat, ivn.nl Dan kun je de regio kiezen. En als je op de regio komt, dan zie je gelijk welke daar excursies. Je... Ja. Ja. En dan kun je gelijk op de excursie klikken. En daar kun je opgeven. Dat werkt eigenlijk heel erg makkelijk. Dat ja. is absoluut ja. zo. Ja. ja. ja. Ja, en dan hebben we er nog eentje. Die is echt verder weg. Uh, dat is bosbaden. Uh, dat is eigenlijk een soort uh, Japanse uh, gewoonte, een, een beetje ja, een soort. Het is eigenlijk meditatieve boswandeling, is het. Uh, dat is in Hoofddorp. Ja, bij papa's uh, beach house. Uh, ja, dat, uh, dat kan voor mensen ook. Het is uh, die van meditatie houden of iets bijzonders mee willen maken. Kan dat ook heel leuk zijn no? ja. dus, hoor. Uh, dat is ook iets om even naar te kijken. Nou ja, het is, uh, het is behoorlijk gevarieerd wat jullie doen. Dat is heel erg duidelijk. Ja, gelukkig wel. Ja, ja mooi. Ja. Nou ja, ik uh, zou zeggen voor iedereen die van natuur houdt... en van bos en van het strand... Uh, kijk op de site van ivn.nl... En dan zuid en land en zoek wat je vinden kan om uh, te ondernemen. En met name voor kinderen is daar ook een aantal leuke dingen te zien. Absoluut. Goed. Ja. Nou, ik uh, dank je hartelijk voor dit gesprek. en wens je graag een heel daag. fijn weekend nog. En graag Wees tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Oké, okay, dag. Um, wat gaan wij doen, Pim? Zal ik anders de agenda doen? Omdat we nu een beetje in de knel komen anders met muziek. Ja, ik ga de agenda doen. Um, nou, de open monumentendagen... dat uh, kunt u zien op de website van het Zandvoorts Museum... als u wilt kijken. En daar hebben we het straks uitgebreid over gehad. Uh, de EV Experience, dat is van 24 tot en met 26 september. Het laatste weekend van september staat het circuit Zandvoort in het teken van de EV's, oftewel de electric vehicles... tijdens de allereerste EV experience. Het is een uh, uniek overzicht van het uh, actuele aanbod van elektrische voertuigen. Dus iedereen die in de toekomst wil kijken en geïnteresseerd is... Uh, moet zich vooral gaan uh, uh, ontdekken bij het uh, circuitpark Zandvoort. Dan is er weer het Shanti en Zeeliederen Festival 2021. Dat is op zondag 26 september. En de expositie van Jan Lammers in het Zandvoortsmuseum... die duurt nog tot 21 november, dus daar bent u ook van harte welkom. En dan uiteraard is er, uh, zijn er allerlei activiteiten bij Pluspunt en de Blauwe Tram. En voor de informatie kunt u kijken op de website van Pluspunt Zandvoort... of u kunt bellen voor informatie naar 023 5740330. Dan is er een herhaling van deze uitzending en die is te beluisteren op maandag 12 uur tot, van 10 tot 12. Ik hoop dat het geluid dan hersteld is en dat dan het programma met geluid uitgezonden wordt. U kunt uiteraard ook de interviews terugkijken van de Goedemorgen Zandvoort uitzendingen via www.zfmzandvoort.nl slash interviews. Uh, dan hebben we dit weekend nog uh, dat u kunt luisteren vandaag en morgen van 2 tot 5 naar Rob Harms en Albert-Jan Vos. En zondagochtend is er CFM Jazz en dat is uiteraard een vast programma. Voor de rest kunt u de programmering bekijken op www.zfmzandvoort.nl of in de app van CFM. En u kunt uiteraard ook kijken op de Facebookpagina van CFM. Nou, uh, ik, ik weet niet hoeveel tijd uh, hebben we nog. Uh, vijf we hebben nog vijf minuten. Kunnen we Gerry Rutte nog even bellen in die vijf minuten? Of wordt dat heel erg krap? Nee, dat kan wel, hoor. Oké. Okay. Uh, zal ik even bellen? Even een muziekje tussendoor. Ja. ja, heel graag. Ja, en uh, ik heb Gerry uh, aan de telefoon. Gerry ja. Rutte, goedemorgen Gerry. Goedemorgen Irene. Ja, ik heb je er even tussendoor uh, gedaan. Ja, want, dankjewel. Uh... Ja, ik wilde alleen maar heel even aandacht vragen voor aanstaande maandag. Vandaar, maandag, uh, aanstaande maandag 13 september, dan is er in de Blauwe tram weer de Verhalenmiddag. En dat is deze keer met Leontien Trijber van de, de Zandstroom. Oh ja, natuurlijk. En zij, ja, en zij houdt een, een, een, een lezing, zeg maar eigenlijk. ...over onder andere haar boek uh, van het boek Het Haperende Brein... ...een nieuwe lijk, kijk op dementie. En dan uh, vertellen over hoe je met positieve aandacht... ...en een flinke dosis creativiteit het leven met dementie... ...voor alle betrokkenen aan, aangenamer kan maken. Dat is eventjes, de, daarom brak ik even in. Ja. En uh, dat is dus aan maandag maandag, dertiende, van twee tot half vier... ...in de blauwe tram, kostte 2,50 euro inclusief koffie en thee... En uh, dan kun je dus Leontine uh, aanhoren. Nou, zij kan er heel veel over vertellen. Ja, getellen. ze kan prachtig vertellen. Heel getellen. interessant. Het boek, ja, het boek is ja. ook fantastisch. Dat is even mijn mededeling. Ik hoop dat ik dat uh, nog net even binnen de tijd ja. kan uh, melden. Ja, helemaal goed. Dan ja. uh, ga ik uh, nu afsluiten. Ik wens je een heel fijn weekend. Dankjewel fijn weekend, voor je ja. tekst. En uh, tot de volgende keer. Tot volgende uh, keer. Dank je wel, Pim Groof, voor de techniek vandaag. Dank je wel, Jelmer Koper, voor de jingles en de muziek. Dank je wel, Gert van Kuik, voor de redactie. En mijn naam is Irene de Jager. En voorlopig uh, is dit mijn laatste uitzending... want ik ga een tijdje naar het warme weer toe. En uh, nou, we zien elkaar van de zomer volgend jaar wel weer, denk ik. Dank je wel voor het luisteren en een mooi weekend gewenst. En we sluiten af met een muziekje. Volgens mij, I'm Yours van Jezus Marais. En daarvoor heeft u geluisterd naar The Bad Moon Rising... van Clearer's Clearwater Revival. Dag, tot de volgende keer. Well, you done done me in your bed, I felt it. I tried to beat you, but you so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my best It's and nothing's that's gonna stop me But divine intervention I reckon it's again my turn To win some or learn some But I won't hesitate hey, No more, no more It cannot wait I'm yours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 Just one big family And it's our God Forsaken right to be loved Love, love, love, love. So I Won't hesitate No more No more It cannot Wait I'm sure there's no need To complicate Our time